Boekraad met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben een beloning van 10 miljoen dollar uitgeloofd... voor informatie over een hoge Hezbollah-commandant. Mohammed al-Qatarani wordt er door de Amerikanen van beschuldigd... een sleutelrol te spelen bij de aansturing van pro-Iraanse groepen in Irak. Hij zou een deel van het leiderschap hebben overgenomen... van de Iraanse generaal Soleimani... die begin dit jaar werd gedood bij een Amerikaanse aanval.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 Het weer. Het koelt af naar 2 tot 8 graden. De komende dag en zondag, zondag en warm met 19 tot 23 graden. Maandag is het een stuk kouder. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. Met nu de nacht.